Vier uur aan ook met het NOS-journaal. Jasper S. heeft meegedaan aan het DNA-verwantschapsonderzoek... omdat hij gepakt wilde worden. Dat heeft zijn advocaat gezegd. S. zou opgelucht zijn dat hij na 13 jaar het geheim niet meer hoeft te dragen. Hij bekende gisteren Marianne Vaatstra in 1999 te hebben verkracht en vermoord. En verder zei hij dat hij Marianne niet kende, haar toevallig tegenkwam... en met een mes het weiland indwong. Volgens zijn advocaat hield hij de moord geheim om zijn gezin te beschermen. De Tweede Kamer moet studenten niet onnodig bang maken voor het lenen van geld voor hun studie. Dat heeft minister Bussemaker van Onderwijs gezegd tijdens een debat over de onderwijsbegroting. Volgens Bussemaker blijkt uit buitenlandse voorbeelden dat studenten niet minder gaan studeren bij een leenstelsel. Ook zegt de minister dat ze oog houdt voor de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. Het kabinet heeft besloten de basisbeurs voor studenten te vervangen door een leenstelsel. Dat stelsel zou in 2014 worden ingevoerd. Het sneeuwt in het westen van het land. Op sommige plaatsen gaat het om natte sneeuw... maar via Twitter laten mensen ook weten dat het witter wordt in Gouda, Dordrecht en Leiden. Ook in Noord-Holland wordt lichte sneeuw gemeld. Het KNMI waarschuwt voor extreem weer in bijna het hele land. Rijkswaterstaat is volop bezig de wegen bereidbaar te houden... en heeft al voor de sneeuwval uit zout gestrooid. Er wordt gewaarschuwd voor een drukke ochtendspits. In het Zeeuwse Rieland is een man die bezig was met onderhoudswerkzaamheden... in een windmolen naar beneden gevallen... Volgens de Veiligheidsregio Zeeland belandde de man na een val van een paar meter op een plateau van zo'n 75 meter hoogte in de buis van de molen. De monteur raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. Hij ligt in het ziekenhuis. Het weer, vanuit het westen is het gaan sneeuwen. De zuidenwind trekt daarbij flink aan. De temperatuur ligt rond het vriespunt. Ook overdag veel sneeuw. Op sommige plaatsen kan meer dan 10 centimeter vallen. Het wordt hooguit 1 graad boven 0. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1, Max. Nachtzuster, Astrid de Jong. Die vraag van Dick is nog helemaal niet beantwoord... waarvan ik dacht dat het toch wel iemand zou zijn die daar een antwoord op zou hebben. Namelijk waarom schaatsers aan de binnenkant van hun rechterbenen... een rondstukje stof hebben dat lichter gekleurd is dan de rest van het schaatspak. Moet toch iemand weten? Nog helemaal niet over gebeld naar 0800-1121. Even kijken, Ja, de, de uh, chocoladeletters, daar kwam net een antwoord op. Hè, dat mensen dat gewoon niet kopen en dat het dus ook niet wordt aangeboden... in de smaak. puur met hazelnoten. Uh, Marcel wil weten, als je een uh, schaakbord verkeerd neerzet, dus een halve slag gedraaid of een hele slag gedraaid, dat weet ik niet precies. Uh, wat verandert er dan in het spel? Waarom kan dat niet om het spel toch uh, goed te houden? 0801121, als je daar een antwoord op, uh, op hebt? Uh, Niels vroeg zich af of katten wel gebraden varkensvlees mogen, omdat ze van rauw varkensvlees dus wormen kunnen krijgen. Dat hebben we geleerd vannacht in dit informatieve programma. Maar mogen ze het dan wel in gebraden vorm? Dat wil Niels graag weten. 0801121. Timo vraagt zich af sinds wanneer we het jaar 0, het jaar 0 noemen. Dus sinds vanaf, vanaf uh, wanneer uh, rekenen we in onze jaartelling? En uh, nou, dat waren de vragen die zoal niet beantwoord zijn. Dus mocht je een antwoord weten, bel even naar 0800 1121 of mail naar nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl... of Twitter via apenstaartje, Nachtzuster. Of meld je even op de chat via www.omroepmax.nl... slash nachtzuster. Uh, daar mag je je ook melden met nieuwe vragen natuurlijk via die wegen. En deze nacht, omdat we zo rond een uur of vijf... toch uh, ja, behoorlijke sneeuw en overlast verwachten... hebben we de sneeuwlijn geopend. Dus uh, valt er flink wat sneeuw, meld het dan even ook via 0800-112... Twee, één. En dan is het vier minuten over vier, traditioneel het moment... op Radio 1 bij Nachtzuster van Omroep Max... dat we overgaan tot een discoplaatje. En vannacht is dat Amy Stewart. En die klopt het af op ongelakt hout. En dat heet dan Knock on Wood. Amy Stuarts en dan is Amy met dubbele I, mocht je het op willen zoeken. Knock on wood was dat. 0800-1121. Anneke, goeienacht. Hallo, goeienacht. Hallo. Ik heb een beestachtige vraag. Ah, <laughs> nou, die, dan uh, kan het over katten gaan, maar ik denk dat je gewoon een nieuwe hebt. Ja, ik heb een nieuwe. Nou, vertel maar. Het is, um, uh, even denken, uh, een varken heeft een krulstaart. Ach ja... Waar, waar, waar, ik, misschien is die vraag al eens eerder gesteld, maar nee. dat weet ik niet. Waarom heeft hij een krulstaart? Sinds wanneer heeft hij een krulstaart? En, het lijkt me niet functioneel. Of hoeft het nee. ook niet? Kortom, het fenomeen krulstaart op een achterwerk van een varken. Ja. Ik vind het een goede vraag. Ja. ja. En, het, en, en die, dat is een, een, een toevoeging voor mij, voor de cacao. Uh, ja. De grondstofprijs is erg duur. Kan dat een rol spelen? De grondstofprijs voor wat? Voor puur? Voor, voor, voor pure chocola, ja. Maar je kunt gewoon wel pure chocoladeletters kopen. Dus wordt... Jawel hoor, als je een be beetje de bijlegt, dan denk ik dat het gaat. Nee, maar gewoon pure chocoladeletters kun je in, in overvloed kopen. Die zijn niet duurder dan de melkchocoladeletters. Oh, wat bijzonder. Nou ja, ik heb er verder niet opgeleid, want ik koop ze nooit. Ah, oké. Okay. Nee, nee. De vraag is waarom ze niet met hazelnoten te verkrijgen zijn. Maar ja, ik, ik vond het wel een hele goede oh? van zojuist. Van jij, ja, dat verkoopt gewoon niet, dus waarom zouden ze ze maken? Ja, klopt. Ja, maar goed, het is inderdaad. Nou ik dat je dat, uh, dat heeft nog een staartje. Ja, <laughs> een krulstaartje wel te verstaan. Ja. <laughs> ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord, Anneke. Kijk of iemand dat weet. Waarom een var het staartje van een varken krult, wat daar de functie van is. Ja, en, en, en, en, en geen soor en zo. Wat zeg je? Soms het eruit, of de historie van zo'n staartje. Ja, de historie. Sinds wanneer krullen ze? Ja, bijvoorbeeld. Ja. Is er is er altijd dan al een krulling geweest. Ja, dat, zou, dat lijkt mij op zich vrij logisch, maar je weet het niet. Nou, ik hoop dat iemand daar antwoord op kan geven. Anneke, dank je wel voor je vraag. Oké, okay, uh, succes. <laughs> dank je. Hoi. Hoi. Henriette. Ja, eh... Uh, uh, <coughs> ik heb, de eerste die was, uh, die, die zei waarom ze niet hoorden wanneer ze wijdgraapten. Nou ja. ja. Daar heb ik ook een ontdekking gedaan, dat met dat die niet hoort heeft niet veel te maken. Maar als, heb je een koptelefoon op? Of heb je maar één hoor, je telefoon? Nee, ik heb, ja, ja ik heb zo'n horen. Zo'n bakkeli te horen heb ik nog. Oh, ja, ja. In één ja. oor heb je, heb je een andere oorvrijden. Ja. Maar ja. als je nou je vinger heel zachtjes in dat kommetje van het oor legt... van het vrije oor... en je doet dat heel wijd het mond open... dan gaat dat onderste, dat gaat... Oh, dat beweegt... Dat is geen gevoel, ja. Dat had ik ontdekt. Je denkt, ik bel even. Sorry, nee. niet opge... Ja, nou, ik heb het van de week ontdekt. En dan heb ik nog iets. Die ja. Mevrouw die was zo boos dat we op 5 december Sinterklaasvierden de ja. in plaatsen. Maar ik denk eens aan kerstavond. Ja, dat doen dat we ook, ook te vroeg, de avond hè? ervoor. Hè? Ja, we zijn, we, kunnen gewoon, we zijn een heel ongeduldig volkje. We zijn niet een gezellig volkje. Nee, maar We kerstavond, zijn een ongeduldig. Uh... Kerstavond, dat is ook de avond ervoor. Ja. He, dus zo doe je dat blijkbaar: Christmas Eve. Ja. En, en Sinterklaasavond. Ja. Is en 6 december, jarig. Nou, verder had ik niks hoor. Nou, ik vind het een mooie samenvatting, Henriette. Ja, uh, nou, ik zit ja, nu met één hoor. vinger in mijn oor verder te praten. Ja. <laughs> dus, uh, <laughs> en het beweegt inderdaad met je kaak mee. Ja, heel ja. gek hè? Ja, nou, ja. gek. Goed, ja. je dankjewel, Dank. dankjewel hè? Ik ga er weer uit hè, die vinger. Ja, ja. oké. Okay. Dag. Hans. Ja? Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik had een, uh, een vraagje of een aanvulling op, die, op dat geval met die planeten. Ja. Ja, die planeten bijvoorbeeld, daar heb ik gelezen dat uh, die staan dan op 21 december. Er zijn er uh, drie piramides in Egypte, die staan dan gelijk met, met, uh, met drie uh, planeten in ons stelsel. Maar wat doodgezwegen wordt, dat is dat ik lees dat er een dode ster onderweg is hier naar ons stelsel. Ja. En die noemen ze planeet X of Nibiru. ja. Ja, en die zou op 21 december op de kortste stand bij de aarde staan. Ongeveer een 100.000 kilometer hier vandaan. Oké. Okay. En die moet ons stelsel kruisen één keer in de 3600 jaar. Nou, dan is dat het misschien gewoon. Maar ik weet eigenlijk niet wat ik er wel nou wel van moet geloven of niet van moet geloven. Kijk, als ik nou uh, op internet kijk of op YouTube bijvoorbeeld, nou, dan lees je er genoeg over... Maar zo verder wordt er nergens over gepraat. Ze praten maar over die Maya-kalenders en zo. Ja. Maar het houdt wel allemaal verband. Dus als je die verhaaltjes leest, dan kun je zelf combinaties maken en dan, dan zie je dat het een met het ander iets te maken heeft. En dan vraag ik me wel eens af, hoe is het nou mogelijk dat mensen uh, zoveel jaar geleden al in staat waren om, om te bepalen welke planeten... Hoe, wat en waar stonden. En dat ze die piramides op die exacte datum, dat die punten daarvan, dat die gelijk staan met, met die sterren. Ja. ja. En dat is een dode ster, dat die onderweg is hier naartoe. Daar heb ik uh, foto's van gezien. Of het moeten allemaal trucages zijn. Maar er ja. staan ook uh, reportages bij van NASA. Dus ik kan me moeilijk voorstellen uh, dat die iets op internet zetten wat... Uh, ja, wat gelogen is, zal ik nee, zeggen. Nee, er staat op internet nooit iets dat gelogen is. Nou, dat zal oh, ja, ja, zeker soms... wel... Op YouTube ah, uh, zullen ze er wel van alles op proppen. Dat weet ik oh, niet, ja. maar uh, ik heb wel een filmpje gezien... waar ze laten zien als de zon opkomt... en dat je dan links van de zon zie een andere planeet. En dan zeggen ze, ja, dat is die Nibiru. Die zit nou uh, vlakbij en die moet op 21 december... moet hier bij ons in de buurt zitten. En die veroorzaakt dan ook... Uh, Schijnbaar die zonnestorm en door die zonnestorm kunnen weer aardbevingen komen en overstromingen, noem maar op. Maar betekent dat Hans dat jij al blikken met bruine bonen in de kelderkast hebt staan voor de zekerheid? Nee, helemaal niet, want het interesseert oh. me geen bal. Kijk, als het echt gekomen is, dan gaan we gewoon, hè? Oké, okay. nee, dat dat even duidelijk is. Nee, nee, nee, ik ga me niet uh, verstoppen in uh, Valkenburg in de grotten of zo. <laughs> nee, ik woon ook een hele slechte plek, ja. Goed, ja, want de... uh, dan rijd je nu ook niet lang, toch? Nee, nou ja, dat weet je niet als je heel veel blikjes appelmoes hebt. Dan, dan nou, kom je ben vandaag gekomen in uh, Eindhoven, heb je zin om te raden? Oh, ben je geladen? Ik ben geladen. Oké, okay, dan spelen we heel even Raad wat hij rijdt met, uh, met Hans. Ja, wat je rijdt, ja. Ik hoor wel mezelf op de achtergrond, maar dat zijn van die details, daar uh, ja, zetten we ons gewoon overheen. En een ruis en, en mij dubbel en dan ook nog Raad wat hij rijdt. Als ik nog luisteraars overhoud, dan uh, gaan we dat vieren nee, het morgen. Niet, het regent niet. Nee, het is alleen, goed. Uh, maar je, hebt, je bent uh, vrachtwagenchauffeur, je hebt de bak vol en ik, uh, ik ga raden wat erin zit en jij zegt alleen maar ja of nee, hè? Oké. Okay. Kun je het eten? Nee. Kun je het drinken? Nee. Uh, is het al af? Uh, nee. Is het een grondstof? Uh, nee. Is het een, uh, een halfproduct? Ja. En Moet je het zelf in elkaar zetten of doet iemand anders dat? Nee, dat doet iemand anders. Oh. Uh, dus je rijdt met iets wat nog in elkaar gezet moet worden. Heb jij het zelf in huis? Ja. Is het, uh, is het van hout? Is het van ijzer? Gedeeltelijk. Is het van kunststof? Ook. Kunststof en ijzer. Is, is, komt er rubber bij kijken? Ik denk het wel, wel. Ja. Een beetje wel. Oké, okay, dus het is, uh, is het iets als bijvoorbeeld een, uh, uh, een keuken of een, uh, een kast? Nee. Meubels, dat soort dingen? Nee. Nee, ik nee, ken nee, meubels. Oké. Okay. Um, en je hebt het wel in huis, hè, zei je? Ja. Is het groot? Nee. Het, het zijn kleine dingen? Ja, relatief. En, en heb jij het in elkaar gezet in huis? Of uh, heb je nee, het, nee, nee, het... Nee, zoals je het nu achterin hebt, heb jij het in huis? Gekocht, ja. Oh, en moet het, moet het nog in elkaar gezet dan? Of kun je het ook gewoon niet in elkaar zetten? Nee, het moet nog in elkaar gezet worden. Oh, maar daar ben je nog niet aan toegekomen? Ja, ik niet. Oh, je vrouw moet het film. in elkaar zetten? Nee, die Verma. <laughs> Die firma moet het bij jou thuis in elkaar komen zetten? Nee, ook niet. Die oh. doet dat in de fabriek, ja. Maar jij hebt het in huis nog, nog, nog niet in elkaar gezet? Ja, maar alleen ik heb het thuis oh, in elkaar ik heb gezet. Het thuis, ja. ik heb het uh, ook hier bij me. Oh ja, maar zoals het nu bij jou achter in de laadbak zit, zo staat het niet bij jou in huis? Nee. Oh, en zoals je het thuis hebt, staat het in de garage? Nee. Staat het in de woonkamer? Oh. Nou, je kan het uh, staan, leggen, hangen, oh ja. alles wat je wil. Is het een kerstboom? Nee, dat oh. <laughs> is niet. <laughs> <Je laughs> staan, hangen en leggen. En, maar... nee, je kan het ergens neerleggen, je kan het ergens. Dus het is vrij je klein? Het, ook het is uh, relatief klein, ja. En is het een gebruiksvoorwerp? Ja. En, en bewaar je het in de woonkamer? Meestal wel. Oh ja. uh, is het de afstandsbediening? Nee. Oh, maar het lijkt er wel een beetje op. Het lijkt er wel op. Oh, is het een telefoon? Ja, precies. Heb je een lading vol telefoons? Nou, eh, onderdelen ervan. Die nog in elkaar gezet Die. moeten worden? Die moeten nog in elkaar gevlaagd worden. Het is gevlamd, ongelooflijk. Wat ben ik goed in dit spelletje, hè? Ja, zou, Iemand zou dat eens een keer in de gaten moeten hebben... want ik hier toch ontzettend goed in ben. Mag ik je hartelijk ja, ja. bedanken? Ja, jij ook. Succes. Ja, en dus voorzichtig okay. hè? met die, met die ja. uh, half-af-telefoons achterin. Dag! Ja, dag. <laughs> hoi. hoi, hoi. Corine? Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Zeg het maar. Ja, ik hoorde dat jullie de vraag hadden toevallig over het uh, jaartal wanneer 0-0 is geworden, zeg maar. Ja. <coughs> ik denk het antwoord hier wel op te weten. Voor Christenen is de. Uh, de telling gaan beginnen zeg maar, sinds de geboorte van de heer Jezus Christus. Ja. En dat is in dit jaar nu, 2012 jaar geleden. Ja. En dat is eigenlijk het jaar waarop ze zijn gaan tellen. Ja, maar vanaf wanneer zijn we vanaf dat jaartal gaan tellen? Vanaf 2012 jaar geleden. Nee, maar we hebben niet wordt... 2012 jaar geleden gezegd, het is nu het jaar nul. Ja, voor de christenen was het zeg maar, een belangrijk jaar dat ja. de Jezus toen is geboren en vanaf dat moment zijn ze gaan tellen. Ja, maar dit, het is toch niet op 1 januari van het jaar 1, zei het toch niet iedereen, gelukkig nieuwjaar? Nee, ja, dat weet ik niet precies. Maar ik weet uh, dat ja, voor de christenen is 2012 jaar geleden de Jezus geboren. Mm -hmm. En vanaf dat jaar is het uh, jaar 0 ontstaan, zeg maar. Ja. En zo hebben de joden een heel ander jaartal zeg maar, van telling, die zijn gaan tellen of de schepping, omdat ze niet in de heer Jezus geloven. Nee. En de moslims hebben ook weer een ander jaartal van tellen. Dus over meerdere religies een eigen jaartal. Maar toen, toen uh, de heer Jezus nog in, een, in het kribbetje lag... Ja. Toen zeiden niet mensen tegen elkaar... nou, dit is zo'n belangrijk jaar, dit wordt het jaar nul. Dat is later pas eigenlijk ontstaan. Ja, en de vraag is wanneer? Dat weet ik. Maar dat is weer een goede voorzet, Corine. Dan uh, komt er vast wel iemand die dat wel Ik weet. Ik denk dat het ook heeft te maken met uh, nadat de echte christelijke kerk is gaan ontstaan. Ja. En dat is meer eigenlijk nadat de heer Jezus is gaan, uh, gestorven was. Omdat de Joden niet in hem geloofden. Nee. En toen is de echte christelijke kerk gaan ontstaan van de mensen die wel in hem geloofden als zalig maken. En ja, dat ze ja, toen terug gaan kijken, zijn gaan kijken van hey, hoe oud de heer Jezus was. En vanaf dat moment zijn gaan tellen. Maar de vraag van Timo is dus wanneer kwam men dan tot de conclusie van eigenlijk was dat gewoon het jaar nul? Ja, dat durf ik je niet te zeggen. Nee. Nou, er is pas wel iemand die nog even belt. Dankjewel voor de voorzet, Corine. Nee, goed. Goeienacht. Dag. Ik krijg ondertussen via Twitter van Lempertje de melding... dat in Culemborg nog helemaal geen sneeuwgeval is. En ook Leon meldt via Twitter... Apenstaatje Nachtzuster, dat in Vrooms Hoop nog geen sneeuw gesignaleerd is. Hans, Joostig, goeienacht. Goeienacht. Waar Hallo, bent? waar zit jij, Hans? Hi. Ik zit uh, in Santiago los Caballeros, ja. uh, de tweede stad van de Dominicaanse Republiek. En is er al sneeuw? Uh, helemaal niet. Nee, ja, ja, gek ik is dat. In v <laughs> kijk misschien, dan uh, is er iets wat erop lijkt. <laughs> ja, maar dat zit er niet in bij jullie, denk ik. Nee hoor, al eeuwen niet heb ik de indruk. Hoeveel graden is het ongeveer? Op dit moment, het is nu tien voor half twaalf s'nachts, ik denk een graden 21, 22. Ach, wat heerlijk. Ja, lekker. Hè? Ja, en wat doe je daar? Uh, ik, uh, ik geniet van mijn pensioen, er is geen mooier land om je pensioen uit te geven dan hier. Maar heb je dan niet in Nederland nog heel veel familie en, en dergelijke, en uh, kinderen, dat soort spul? Jazeker, ik heb, ik heb kinderen in Nederland. Ik woon uh, ik woon overigens beurtelings in uh, Suriname en op de Dominicaanse Republiek. Ik ben standplaats is in Suriname. Ja. Uh, maar ik heb een Dominicaanse vrouw en ik heb een aantal jaren geleden ja, eigenlijk het geluk gehad dat ik hier een appartementje kon kopen. En uh, toen zijn we met een hele mensen die uh, gewoon uh, verhuisd. Dus ik ga twee keer per jaar, drie keer per jaar ga ik uh, even pendelen. Als van ander naar zijn werk gaat, ga ik binnen uh, huis. Lekker en terug. Lekker. En verveel je <laughs> ja. je nooit. Nee, absoluut oh. niet. Nee, nee, nee, nee. nee. Hmm. Ik, uh, ik ben een uh, zeer actief mens nog op mijn leeftijd, moet ik zeggen. En uh, ik, zoek, ik zoek ook dingen op. Hè. Ik, ik kijk gewoon ook uh, de, de mensen aan, ik kijk wat ze doen, uh, hoe, hoe beleven ze bepaalde dingen. Ik, ik raak met ze in gesprek. En weet je, dat, dat, dat, dat verrijkt ook een, een deel van je leven. Ja, nou mooi. En ja, dan, dan zit, je daar, zit je daar lekker een beetje nachtzuster te luisteren om twaalf uur ja, s'nachts. Ja. Ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. En waar en belde je dan? Of belt. waar je mailde? Dus ik bel jou terug, maar ik weet niet meer waarover. Wat? Uh... Nou, het ging, het ging over dat kappenvoer, waar een kappen... in oh, ja. ging uh, varkensvlees over heten. Ja. En uh, die, uh, dat varkensvlees, uh, daar zit een virus in en dat is het virus van Oudjatski. En dat virus, dat is uh, vreselijk gevaarlijk voor katten. Daar uh, gaan ze binnen drie dagen dood aan. Als je er niets aan doet, nou ja, je kunt er niets aan doen, want er is geen medicijn voor. Dus uh, dat virus, dat uh, zorgt ervoor dat het beest uh, ja, verschrikkelijk gaat schuimwekken, Het begint met jeuk. Uh, hij krijgt een soort uh, rabiesachtig uh, uh, symptoom. En uh, binnen drie dagen sterft je kat, want er is geen medicijn voor. Maar ik, uh, want dat... ik hoor dit echt voor het eerst... Ja. En ik kan me best voorstellen dat ik mijn kat eens per ongeluk een stukje varkensvlees gegeven heb. Nou, dat zou kunnen, want een, een kennis van mij die heeft de dus auto tegen mij gezegd: ja, mijn kat die heeft al varkensvlees en ik geef hem wel eens een stukje frikandel. Ja. Uh, nou, vergeet die man de gemakvallen bij bed, te vertellen dat die fikandel waarschijnlijk dus al drie minuten in het covid uh, eten zet heeft gelegen. Oh, dus ja. het virus is ongeveer uh, uitgewerkt. Oké. Oh, okay. Maar het gaat vooral om rouw. Varkensvlees geeft een kap geen rauw varkensvlees of ham of iets dergelijks. Uh, want dat, is, dat, dat kan gevaarlijk zijn. Ik wil zeggen dat het okay. altijd gevaarlijk is, maar nee, het kan precies. gevaarlijk zijn. Die kat gaat er onherroepelijk aan dood. Wauw. Ja. Nou, dat helemaal duidelijk. Maar in de gebraden vorm kan het dus uh, al een stuk minder kwaad. Ja, ik, ik ga er vanuit Er was Was een mevrouw die ook belde. Die zei van ja, als je op de, op de verpakking kijkt... dan uh, zie je soms dat er ook uh, varkensvlees of varkensreuzel of varkensvet ja. uh, in zit. Dat kan... Als het maar goed, uh, goed verwarmd is geweest, als het ja. kokend, uh, kokend heet is geweest, dan kun je dat rustig verwerken in kappenvoer. Ja. Met maten uiteraard. En dat gebeurt ook met maten. Maar echt, uh, rauw varkensvlees is niet aan te bevelen, beslicht niet. dood. En, en dat staat in verschillende boeken beschreven. Ik uh, heb het zelf uit mijn eigen boek. Ik heb uh, vroeger altijd kappen gehad en uh, ja, vanaf het moment dat ik vertrok uit Nederland... Uh, die katten is niet mee kunnen nemen. Ik vond het zielig voor de meesten trouwens, 32 of 33 graden. Zo'n yeah. dikke oh, Ah yeah. dus, uh, ja. Dus uh, ja, toen wist ik het al en ik heb verschillende boeken over katten gelezen. En uh, ja, daar staat het gewoon allemaal in. En ik zou Mark bij deze willen zeggen, Hierop opgeeft ik had geen, uh, geen varkensvlees, want uh, niet doen. Staat genoteerd. Hartstikke goed, okay, dankjewel Hans. Okay. En een, uh, nou, okay. een goede, ja, goede ja, nacht nog. Okay. Doei! Ja, jij ook en uh, Petra en ik verder. Oké, okay. hoi! 0800-1121. Alweer een Hans, volgens mij. Ben je de vierde Hans of vijfde Hans van vannacht, Hans? Ik weet het niet, Astrid. Nee, ik hou het ook niet echt bij, maar veel waren... Ik ben de Hans van Enschede en het sneeuwt hier niet. Het herpot, Dickie. Nee. Het gaat er nu wel een beetje om spannen hoor, want over een nou, half uur een... moet de overlast He? beginnen. Ja, in het westen was toch sneeuw gevallen? Ja, in Gouda en Dordrecht en Leiden, dat is het wel zo'n beetje. Ja, En dan nou, de koude kant van al Almere. Grazen geweden hier. Eh. Maar kom ja. nog, hè? we hebben nog uh, 34 minuten en dan uh, barst het los. Nou, dat komt in één keer. Ja. Volgens mij ben jij een uitgeschoven post. Ja, dat is het. Dat ik, is het. Jij, ik, weet ook, jij, jij weet ook altijd vaak te antwoorden. Ja. Wat die mensen allemaal vervoeren. Ja. Dan een... ben je een beetje buitenaards. Nou, ja, ze, ze noemen dat ook wel uh, hoogsensitief. Dat zou ook kunnen. Misschien ja. dat je dan je water voelt. Dat denk ik. Ja, en dan maar ja. sneeuw. Ja. Maar wat dat wil jou van? Waar. De vraag is, ik hoorde vorige week op de radio, ja. in een van het derde wereldland, ja. dat daar, uh, als daar een baby geboren wordt, dat daar een verpleegkundige bij moet komen om te kijken of die gelig is. Ja. Nou weet ik dat jij zelf ook drie kinderen hebt. Ja. Dat je dat ooit hebt gehoord of meegemaakt. Wat of ze, dat ze gelig waren? Ja, dat ze, ja, ja, daar gingen ze verder niet op in. Waarop in? Je wil weten waarom, waarom een kind waarom een baby gelig zou kunnen zijn. Ja, precies. En daar gingen ze verder niet op in. Alleen er werd wel een verpleegkundige bijgehaald. Ja. Om te kijken dus of die baby wat gelig was, van kleur. Ja, volgens mij doen ze dat of in dat Nederland goed ook. Of dat is, of slecht ja. is, dat weet ik niet. Nee, als hij gelig is, dat, dat ja. moet ik even denken, want dat was bij mijn oudste, was dat even zo, dan kan het zijn dat de lever niet goed werkt. Oh, is dat dat? Ja, maar dan vraag ik me af waarom je dan geel wordt. Ja, dat weet ik ook niet. Dat is juist de vraag. Nou, dat is een goede vraag, Hans. Ja, ik heb alleen maar goede vraag. Geelzucht. En er is geen sneeuw hier, hè? Nee, hè? Verschrikkelijk. En aan mijn in, intensiv, in, intent, dat intensieve onderzoek, dat, daar ligt het ook niet aan. Aan jouw hoogsensitiviteit? Nee, daar ligt het niet aan Nee, dat kan het niet wezen. Nou, nee. dan... dan, dan je, die, die vraag staat al een tijdje. Ik heb al een paar keer geprobeerd te bellen, maar ik kom er nog eindelijk doorheen. Nee, nee, dat is, uh, het is druk. Maar ja, dat, dat uh, komt omdat we uh, vanaf vannacht screenen op kwaliteit. Dus het, was, ja. uh, het moet allemaal informatief zijn. Tuurlijk. Dus, uh, dus waarom, uh, waarom baby'tjes gecontroleerd worden op geelzucht? Dat is, uh, dat is de vraag. 0800 1121. Dankjewel, Hans. Oké. Okay, you... als, als het gaat sneeuwen, meld je het even. Ja, dan bel ik. Okido. Nog Draai ik succes. Nu. Ja, komt goed. Coldplay. En Yellow. So you, I bleed myself try. Hoi Astrid, ik kwam thuis in Bloemendaal van mijn werk uit Alkmaar. Voor mijn lampen van de auto zag ik vlokken, maar het blijft helaas nog niet liggen. Het is nog net even te warm hier. Dat uh, meldt Jeroen Heringa via uh, omroepmax.nl En Theo de Haan meldt ook sneeuw. In het Friese Burgum begint het te sneeuwen. En Theo doet trouwens de groeten aan alle Nachtcouriers dat dat eventjes uh, doorgegeven is. En op Twitter komen de meldingen van Sneeuw nu ook uh, druppelsgewijs, nee, vlokjesgewijs komen ze binnen. Even kijken hoor, waar het dan sneeuwt. Bergen aan zee, daar sneeuwt het volgens J. Ravenhorst. En uh, Calvin of Kelvin weet ook te melden dat het in Akersloot aan het sneeuwen is. In Wormerveer en in 070, oftewel omgeving Den Haag. En in Barneveld melden Marijke, Jeroen Paul en Jon Koenraad dat het daar nog niet sneeuwt. Dus nog niet het hele land is bedekt onder een flinke laag. Maar de melding was eigenlijk vanaf vijf uur. Dus we lopen ook een beetje op de zaken vooruit. Maar we houden de sneeuw, eh, vallende sneeuw in de gaten via de sneeuwlijn. En die kun je bereiken. 0800 1121. Uh, Lelystad is nog sneeuwloos, zie ik net. Dat meldt Kees. En uh, even kijken, ik had ook nog een uh, Robert, Robert Maastricht, ook nog geen vlokje te zien. Dus uh, ja, melden kan dus inderdaad via het telefoonnummer, via de mail nachtzuster, apenstaatje omroepmax.nl, via Twitter apenstaatje nachtzuster, of ook op de chat die te vinden is op omroepmax.nl slash nachtzuster. Mark, goedenacht. Goedenacht. goedenacht. Hallo. Ja, ik ben uh, onderweg van het altijd mooie Amersfoort naar het mooie Leeuwarden. En ik dacht, ga ik het nou meemaken dat ik gaat sneeuw onderweg? Nou, en, en, en, en? Vanaf, en, en... Uh, ja, vanaf Heerenveen tot nu ik het Leeuwarden binnenrijf, sneeuw doe ik gaan. Echt waar? Echt waar. En, uh, maar nog wel dat het ook wegsmelt? Of is het... Uh... Het is, uh, het is uh, echt dat het wegsmelt. Uh, ja. Dat nog wel, zeker op het wegdek waar het natuurlijk uh, gestrooid is. Ja, ja, je ziet in de berg. Maar ja, goed, wij hadden al sneeuw licht hier in het noorden. Dus daar valt het mooi bovenop. Dus als het buiten liggen, ik kan ik je niet vertellen. Oké. Okay. Oh, ik vind het zo spannend. <laughs> het is ja, maar het is, ook, het is ook ontzettend informatief hè, wat we doen. Want als je de weg nog op moet, dan is het fijn om te weten of je een beetje voorzichtig ja. moet doen. En, ah. uh, ja dus het is, het ja. is weer een beetje kwaliteit toevoegen, toch? Precies. Je komen als eerste met de meldingen. Nou, wat je het dan is dan is, uh, wij krijgen straks van de staatssecretaris een zak geld waar je u tegen zegt. We weten van gekkigheid ja, niet hoeveel, de, hoeveel sneeuwlijnen we moeten openen. Ja, <laughs> Vagwagenladingen voorkomen tegelijk. <laughs> hey, Dank je wel, Mark. Ja, goedenacht. Oké, okay, ja, goedenacht. Rijf voorzichtig. Hoi. Nee, ja, ja, ja. Roos. Ja, goedendag. Dag. Met, met Roos. Jij. Ja, ik heb, ik heb een vraag, tenminste die vraag ja. komt bij mijn zus vandaan. Oh. En uh, je die zus die heeft die... zelf geen telefoon? Jawel, die wel, die wel. een beetje vroeg een keertje, Die vroeg een keertje aan mij: ik, zei, ja. nou, ik, bel, ik bel wel naast Astrid. Nou, dat, dat, dat, dat, uh, daar strippel ik niet tegen, nee. Nee, dat dacht ik ook. Nee. Dat, dat ook. ook. Nou, de vraag is dus: uh, waarom een dirigent van een orkest altijd met een stokje dirigeert en een dirigent van een koor met zijn handen? Ja. ja ja, het is hm. simpel dacht ik. nee, ik vind het een hele goeie. ja, dit, ik kon er ook geen antwoord op geven. ik zeg, nou als ik wakker ben, dan bel ik Arschtrip. ja, wat, en dan hoor je het wat wel. anders hè. ja, een ja. koor met zijn handen. maar is, is dat empirisch bewezen? heb je alle koren bekeken of uh, kijk je denk, regelmatig? Nee, toevallig heb ik vannacht zitten kijken van die, van, die, van die lui die een koor mogen dirigeren, weet je wel. Ja, ja, ja. M een maestro, programma van de ja, AFRO. Ja, ja. En er stond er ook eentje een, een, een orkest te dirigeren met zijn handen. Maar ja, ik bedoel, dat is dus niet echt, hè? Dat nee. Is maar de, de, maar de, de, echte, de echte dirigenten doen dat met een stokje en bij een koor. Want ja. ze zit zelf in een koor, vandaar, vandaar ja. die vraag, denk ik. Ja. En die uh, doen dat met hun handen. En toen zeggen ze, weet jij ja, waarom ze dat doen? Maar is het dat dan niet gewoon een, een uh, dirigentisch stokje eventjes uh, <laughs> ja, kwijtgeraakt dat... was? Of uh, <laughs> ja, ja die, had, die wilde even de open haard opstoken? Ik, ja, dat is ook heel goed mogelijk. Ja. Ik, ik weet het niet. Nou ja, maar gelukkig zijn er s'nachts heel veel mensen wakker die daar verstand van hebben. Dus ik zeg 0800 1121. Dat moet lukken ja. om die vraag te beantwoorden. Dankjewel, Roos. Lijkt me leuk. Ik hoop, ik hoop dat zij ook meeluistert. Hoe heet je, zus? Uh, tootje. Tootje? ja. Ben jij er goed afgekomen? Met roos. Ja, ja, <laughs> ja. ze heet gewoon Toon natuurlijk. Toon, ja, To To Toos. Ja. Toos. Oh ja, Toos en Roos. Toos en Roos, ja. Toos en Roos. Ja, en roos. ja goed hè? Maar ja, ja. goed. Die, die namen kreeg je toen. Die kreeg je toen tachtig jaar geleden. Dus. Ja, nee, uh, is makkelijk te onthouden. Ja, ja. daarom. Daarom. Dank Roos. Alsjeblieft. nacht. Ik ben benieuwd. <laughs> ik ook. Hoi. Dag. Ja, dat moet toch te beantwoorden zijn. Waarom de dirigent van een orkest met een stokje dirigeert... en de dirigent van een koor met zijn handen. En Hans wil dus graag weten uh, waarom een baby gecontroleerd wordt op, uh, op gele huid. Um, Anneke wil weten waarom een varken een krulstaartje heeft. Wat de functie daarvan is, van die krul. Ik vind het een goede vraag, maar ik ben bang dat niemand dat weet. Mocht, uh, mocht je het wel weten, bel dan even naar 0800-1121. Uh, deze is beantwoord. Uh, Marcel wil weten waarom een schaakspel altijd uh, op een bepaalde manier het bord moet liggen. Als je dat een kwartslag draait, dan schijnt er iets te veranderen in het spel. En Marcel wil graag weten wat dan. Dus als je dat weet, laat het ook even horen. Uh, en dan nog die vraag van Dick. De allereerste vraag van deze uitzending. Ik dacht nog schaatsen. Daar hebben wij in Nederland allemaal verstand van. Dus dat komt wel goed. Maar er belt niemand over aan de binnen. Aan de van het rechterbeen van de schaatsers schijnt een stukje stof te zitten. dat anders van kleur is dan de rest van het pak. En uh, Dick wil heel graag weten. wat voor stuk stof dat dan is. waarom dat anders gekleurd is. Ja, dat moet toch iemand weten? 0800 1121. Guido! Ja, goedemorgen goedemorgen Goeiemorgen. Goeiemorgen. Ik ben met Ladystad en het sneeuwt hier inderdaad nog niet. He? Het gaat in verband met de vraag uh, omtrent uh, de planeet Nibiru. Ja. En uh, nou, daar heb ik televisie over gemaakt en uh, al twee programma's. En uh, oh. die kun je vinden op het... Uh, op YouTube, daar wil ik straks wel uitleggen, uitleggen hoe je dat vinden kan. Nee. En uh, ja, er is heel veel belangstelling voor op het ogenblik. Het hele internet staat er vol mee. En die planeet die komt ook steeds dichterbij. En die is eens in de 3600 jaar zie, dichter bij de aarde. En dan kan het afhankelijk van allerlei uh, zaken... kan het uh, allerlei onregelmatigheden veroorzaken... in het uh, oppervlakte van de aarde. 13.000 jaar geleden was dat bijvoorbeeld ook... Zo. So, toen hadden we de grote zonvloed. En uh, ja, zoiets zou nu weer kunnen gebeuren en dat zou kunnen verklaren dat, uh, dat de, de, de poolkappen uh, aan het smelten zijn. Mm. Dat schijnt toen ook gebeurd te zijn. Dus ja, dat is iets uh, uh, wat heel interessant is om meer van af te weten. En, wat er dan, uh, en dat wordt allemaal vermeld op de Sumerische kleitabletten. Die zijn 6000 jaar geleden ge geschreven in Sumerie. Uh, dat was de allerhoogste beschaving in de tijd. Die plotseling verdween ook weer. En uh, daar wordt dus vermeld over Nibiru. Ook wel genoemd de planeet the planet of the crossing. En dat schijnt te maken te hebben met het feit dat de baan van uh, Nibiru... Uh, ...dat die uh, haaks op die van uh, ons zonnestelsel staat Dus hij gaat aan twee kanten op zijn baan. Verlaat die zonnestelsel en komt dan weer terug... En uh, ja, er is een heleboel over te vertellen. Uh, of de planeet Nibiru, wat overigens geen dode planeet is. Daar wonen zoals in de uh, zo en Maar in de is het nou een ster of een planeet? Het is dus geen wat dode ster, maar een planeet. planeet. Ja. Het is een planeet. Mm. En dat is ook door NASA vastgesteld. Ja. Al, uh, al tien, vijftien jaar geleden. En uh, in de Sumerische kwijtopletten: daar staat dus dat daar de Anunnaki wonen. En dat betekent <laughs> zij die van de hemel naar de aarde vielen. Het is uh, grappig, uh, meneer Smolders, die in de tijd, uh, dat is de directeur van de, Ster uh, de Planetarium in, uh, in Amsterdam, die zei, ja, straks dan valt uh, um, André Kuipers... die valt weer vanuit de hemel naar de aarde, als hij weer terugkomt naar de aarde. En ja, die term die, die werd toen eigenlijk, eigenlijk ook al gebruikt in, uh, in het uh, uh, woord Anunnaki, de wezens die daar Wonen. En uh, die naam Anunnaki die komt voor in een ander, als een ander woord, is Nephilim uh, in, in het Oude Testament. En daar uh, betekent hetzelfde zij die van de hemel naar de aarde vielen. Maar dat is dus heel vaak vanuit het Hebreeuws is dat verkeerd vertaald en hebben ze dat dan vertaald als zijn de, de reuzen, maar dat betekent het niet. En uh, die Nefilim, daar vermoedt men ook van dat de, de term Elohim, die je in het Oude Testament aantreft, dat betekent de goden, dat het gaat dus om die goden, die 450.000 jaar geleden voor het eerst naar deze planeet kwamen, om, om goud te delven en dat... Uh, mm -hmm. Dat deden ze eerst door het uh, uh, zeven van water van de, uh, van de Middellandse Zee. Maar toen vonden ze dus het goud in Zuid-Afrika. Die mijnen die zijn daar ook gevonden. En wat moesten ze met dat goud? Dat goud werd dus naar hun planeet teruggebracht. En dat hadden ze nodig om de gaten... In de ozonlaag die zij veroorzaakt hadden. zoals wij dat ook uh, nu doen. Ja. om die te herstellen. Met goud? En, ja, de, en de, ja, dat kunnen wij dus ook. Wij kunnen dus het, door goudstof. kunnen wij, uh, zeggen de geleerden. kunnen wij de gaten in de ozonlaag. kunnen wij ook om onze planeet heen herstellen. En dat deden zij dus ook. En, uh, nou ja, dus. Uh, ja dus als, als je kijkt op YouTube, yeah. dan ga je... Uh, dan oh, dan nee, je... maar Guido, niet ingewikkeld. Gewoon op YouTube zoeken op, trefwoord. Uh, dan ga je kijken bij... Dat uh, is, is helemaal niet ingewikkeld. Eigenlijk, dan ga je zo. kijken bij de ja. naam Sitchin. <laughs> ja, dit is inderdaad helemaal niet ingewikkeld. Nee, in betekent dus gewoon het woord zit. In het Engels zit en Chin. En nou dat is de kin. Zakarai, Sitchin, die man is wereldberoemd. En daar vind je dus mijn tv-programma's enzovoort. En dan krijg je een heleboel informatie En je gelooft dit echt, Guido. Dat heeft niets met geloven te maken. Je weet dat is het absoluut... echt. Nee, ja. ik weet het niet. Er zijn dus een heleboel wetenschappers, en dat ben ik niet, ik ben een journalist... Mm -hmm. die uh, dit weten en, en hierover schrijven. En mijn programma gemaakt in, in het jaar 2000 in Amsterdam. Dat is in het Vaticaan. Ze hebben, uh, het Vaticaan heeft zijn eigen sterrenobservatorium... en die hebben een speciale afdeling die helemaal in de gaten houdt... die planeet die nu steeds... Dichter bij de aarde komt. Dit zijn geen indianenverhalen. dit zijn feiten. En waarom horen we er niet zo over in de kranten? Omdat de, de journalisten er kennelijk nog niet voldoende belangstelling voor hebben. Uh, en dat kan ik verder ook niet verklaren, want ik ken de velen die het wel hebben. Maar dat, het nieuws hierover, ach, dat komt steeds meer in de, in, in de belangstelling. Maar Guido, ben je zelf ook, denk je echt dat, uh, dat het 21 december uh, einde verhaal is? Nee, dat, dat denk door ik die planeet, denk uh... niet. Ik denk niet dat dat gebeurt. Ik zag wel pas de maan als een gigantische oranje bol boven de horizon. En wat dat betekent, weet ik niet. Het is 60 jaar geleden dat ik dat voor het laatst gezien heb. Maar wat ik wel gehoord heb van een vriendin, die was in Mexico, die, uh, die heeft daar heel lang gewoond. Die heeft met het, uh, met twee uh, shamanenvrouwen gesproken. Die uh, dus van de Mayas. Die, die, beide zeggen ze. Dus, dus die wereld vergaat dus helemaal niet op 21 ah, dat is fijn december. Om te weten. Maar 3 mei, dan, dan komt er wel een hele grote uh, bewustzijnsverandering wat de mensen betreft hier op aarde. Oké, okay. nou dat duurt nog even 3 mei. Uh, ja. ja, dankjewel, Guido. Ja, en jij, jij weet hier helemaal niets van? van deze nou, ja, maar ik ben echt zo, zo, zo, zo, zo sceptisch als ik weet niet wat. Ja, dus zodra je zegt dat er, de... dat er een planeet aankomt waar, waar wezens op leven... en dat ze met goud de ja. ozonlaag dichten, denk ik, ja, het is, uh, het is goed. Ja, maar het heeft te maken met hoeveelheid boeken en kennis die je erover hebt. En, en naarmate dat toeneemt, ja, dan wordt, er ook, eh, dan wordt er ook je vertrouwen in dat dat wel waar is. Ja. Ja. Dat wordt gewoon steeds groter. Gaat, hoeveel, hoeveel weet je ervan? En, en, ja, dat, dat, dat is het. Daar gaat het gewoon om. En het gaat ja. bij alle onderwerpen daarover. En ja. wat betreft het, die, uh, het geel worden van baby's, ja. dat heeft te maken met de racesfactor... Ja. En dan moet het bloed dus onmiddellijk vervangen worden, want anders gaan ze dood. Als het te geel is, ja. Ja, dat heeft houdt ja. daar verband mee. Dankjewel, Guido. Alsjeblieft. Goedenavond zou zou zeggen lezen, wat over, hoi. Ja, hoi. of op hoi. YouTube zoeken. Ja, okay. dankjewel, ja. Guido. 0800 1121. Even wat administratie, want het gaat zo lekker met de nachtzuster Facebookpagina. Dus ik zal hem eens eventjes uh, in de spotlight zetten. De nachtzuster Facebookpagina, die is te vinden via facebook.com slash nachtzuster. Nou, dat is nog eens eenvoudig. En, uh, oh, ik had eigenlijk nog een oproepje. Ik zou het bijna vergeten. Maar uh, Sinterklaas is weer, hup naar Spanje. En dat betekent dat we allemaal een beetje naar kerst toe aan het leven zijn. En dan betekent dat rond deze tijd mensen van die fotokaarten aan het maken zijn. Dat mensen zetten hun kinderen dan een, kerst, een kerstmutsje op of de hond of de kerstboom en dan maken een foto en dan een tekstje erbij met uh, fijne kerstdagen gelukkig nieuwjaar. En dat vind ik prachtig en inspirerend en, en mooi. En ik vind het ook zo leuk om mijn luisteraars te zien. Dus ik dacht als je dan toch druk bent met, uh, met zo'n met zo'n fotokaartje voor de familie en vrienden. Dus je moet het toch al 27 bestellen. Bestelde dan eventjes, uh, eventjes 18 en stuurde mij eentje op. En dan als je je adres erop zet, dan stuur ik ook een kerstkaartje uh, uh, stuur ik terug. En uh, dan moet ik natuurlijk even het adres geven. Want anders dan, uh, stuurt dat uh, zo lastig. En dat, uh, dat weet ik nooit uit mijn hoofd. Dus, uh, heel goed voorbereid weer dit. Maar dat mag in ieder geval mag het nou omroep Max... ter attentie van Astrid de Jong... En dan is het uh, oh, dat is het, uh, postbus uh, 158, zeg ik uit mijn hoofd. Weet je wat, ik zoek het even op en dan kom ik daar zo dadelijk op terug. Dat had ik beter moeten voorbereiden, mijn excuses. Maar in ieder geval dat je vast weet dat als je zo'n kaartje zit te vreubelen... dat je er eentje extra dan voor mij uh, vreubelt. Dat waardeer ik heel erg. Um, Antonia. Ja, hallo. Hallo. Uit Rotterdam. Ja, en hoe is het hier in Rotterdam? Is Heel er veel sneeuw? sneeuw? Ja, lag er al. Ja. En het waait hard en het regent nu. Dus de sneeuw is alweer aan het wegtrekken hier. Oh, ja, maar dat klopt natuurlijk. Hele... Ja, er komt er nog nieuw hoor. Dit, dit valt ja. natuurlijk niet over enorme onder... sneeuwstormen en overlast. Want een uur geleden of twee uur geleden zijn ook allerlei strooiwagens uitgetrokken. Dus ik ben benieuwd hoe het verder afloopt. Oké. Okay. Ja. Nee, ja, want ze zijn al voor de sneeuw uit aan het strooien. Nou, dan weet je het wel. Ja. Dan, dan uh, zit er echt. Ik heb trouwens, wat is heel lief, Kroonkirk he, via, de, via de chat heeft even het adres voor mij opgezocht, wat mij even ontschoten was: Postbus 518 1200 AM in Hilversum. Zo voor de mensen die me een kerstkaartje in de vorm van een foto willen sturen, daar word ik heel blij van. Sorry, uh, had je verder nog iets, Antonio? Of was je zo vriendelijk ja, om dat de een sneeuwlijn vraagje, even dat te vertellen? Ja? heel lang. Ja. En. Het staat misschien nergens op, oh. maar het gaat over een schip heeft dus ramen in een hut en dat heet de patrijspoorten. Ja. Mijn vraag is, en niemand weet het, waar komt die naam vandaan? Ja, je zou denken dat ze daar vroeger dan de patrijzen door naar binnen of naar buiten duwden, maar... Ja, maar ze kunnen niet open. Nee. Nee, nou dat was het. Ja, nou, hartstikke goede Geen vraag, Antonia. Ik weet inmiddels dat we ook worden beluisterd op schepen, want er, zo af en toe belt er iemand vanaf een schip, dus die weten dat vast. Waar komt de patrijspoort vandaan? Dankjewel, Antonia. Ja, oké, okay, dat is het. Nou, een hele fijne nacht dan nog. Ja, dankjewel. Dag. 0800 112 Gerard. Gerard. Hallo, Gerard. Gerard, ben je daar? Dit klinkt nog als de telefoon van Antonia die ik nu hoor. Ja. Weet je wat we doen? Hallo met wie? Hallo. Hallo met wie? Hallo met John. Hoi John. Hoi. Hoi. Nou, het is in Den Haag nog uh, droog. Nog steeds, hè? Ah, ja. Over, maar over negen minuten barst het los, hoor. Nou, ze lopen de hele nacht op te strooien, maar ze zijn nog gestopt met strooien, want ik denk dat ze nog hebben met strooien. Misschien dat ze te ja, hoog dat... strooien. Ja, ik snap het ook niet, hoe dat ze nog een beetje met zo'n pietenzwaai nog aan het strooien zijn... waardoor de sneeuw al smelt voordat het uh, binnen, <laughs> binnen het zicht uh, komt. Dat zou het nog kunnen zijn. Dat ja, is wel belachelijk voor dit, maar ja. <laughs> ja. Ik kan al een antwoord geven dat schaken. Ja. Dat schaken... Uh, nou, hij heeft het antwoord al gegeven, Als het niet uitmaakt, nou, wat is het probleem dan? Ja, maar hij zegt het maakt wel uit. Hem wordt verteld dat het wel uitmaakt. Het maakt niet uit. Oh. Dat zeg jij? Ja, dat zijn puur om, de, om juist deze discussie te voorkomen. Oh. Omdat het niet uitmaakt. Oké, okay, dus hoe je het <laughs> schaakbord ook draait is altijd hetzelfde? Ja. Omdat oh. het niet uitmaakt, heb ik gewoon gezegd... Uh, donkerkant op die kant om de discussie te voorkomen. Want één e zegt, ja, ik moet met wit aan die kant, ander donker aan die kant. Omdat het niet nee. uitmaakt, krijgen we dus een ruzie erover. Ja, maar zo'n heel schaakbord is toch een uh, uitgebalanceerd palet aan vierkantjes? Dat kun je toch niet zeggen ja. van nou, weet ja. je, voor het gemak maken we het even allemaal hetzelfde? Ja, het is precies hetzelfde. Oh. Kijk maar hoe je het doet, doe je het. niet ja, krijg een discussie van bij ik wil wit me. aan die kant en de ander zeg ik wil bij bruin aan die kant. Dan krijg je daar ruzie om en dan zeg ik toch gewoon bruin aan die kant. Klaar. Ik vraag tegen aan Ewald, die heeft altijd een, scha een schaakbord bij zich op een of andere manier. Dat is onze technicus, die heeft een schaakbord. Wel, ik zag jou net daar zitten met een schaakbord. <laughs> heb de, de, je hebt het natuurlijk heel rustig als ik heel lang praat, want dan hoef je geen schuifjes aan te zetten. Dan zit jij met dat schaakbord te spelen. Kom mij dat schaakbord eens brengen. Daar heeft hij geen tijd voor, want hij moet natuurlijk ook de snoetjes in de gaten. Hij moet Heb je een dambord bij je, Eemond? <laughs> heeft alleen maar een dambord bij zich. Hij zit nog te dammen ook, tegen zichzelf. En hij nee, wint niet dan eens. Ik is man dan een dammen schaken. Ik doe het ook bij elke dag. Hartstikke leuk. Echt waar? Ja, het schijnt heel goed voor je hersenen te zijn. Dammen niet, schaken wel. Hoezo dammen niet dan? Nou, dammen is het eenvoudig waarin moet je dan mee? Nee. Dan moet je het... kunnen winnen van me. Nee, ja precies. Nee, maar dat, dat is het geen juist. Je zegt het is simpel. Nou, win maar van me dan. Ja, ja, ja maar dat, dat is natuurlijk, dat, dat, die redenering klopt niet. Want als ik dan van jou hoe, diep je, hoe, die, hoe diep je er in gedachten gaat met het spel? Nee, maar als het simpel is, zeg maar. Als ik win van jou, dan is het niet simpel voor jou. Dus dan ga je dan al dan is het niet simpel voor mij. Nou ja, in de anyway, het is voor mij dus al duidelijk te ingewikkeld. <lacht> het is uh, aan Dat mij niet besteed. Ja. Ja. Goed, maar uh, ja, uh, jij zegt, het maakt niet uit hoe je het bord houdt. Het is altijd hetzelfde. Ja, en, uh, om de, puur om de ruzie te voorkomen, zijn ze gewoon bruin aan die kant. Nou, en als iemand toch nog ruzie wil maken, 0800-1121. Dankjewel. Ja. En trouwens, trouw jij hebt een medische programma, hè? Het is een nachtzuster. Ja, ik ben de enige nachtzuster zonder <lacht> EHBO-diploma. <lacht> Oké. Okay. Doei. Doei. Bedankt. Doei. Gerard. Goedemorgen Astrid. Hallo. Uh, allereerst uh, over de, de, de van uh, Gisteren Gisterenmorgen... Wacht even, uh, je moet duidelijk articuleren, want, hard, want anders we verstaan we je niet. Ja. Gerard. En, uh, de Gerard. Het Gerard. Van, uh, Gerard. Gerard. Gerard. Ja, maar heb ik ook nog over die... Gerard! Ja? Je moet iets duidelijker articuleren, anders kunnen we je niet verstaan. We horen oh, een waterval aan woorden. Nou, over, die, over die, die, die vraag van sint nicolaasavond dat klopt. Ah, ja, zie je, het is een ja, stuk duidelijker. Uh, dat betekent. was gisteravond uh, in de, de vraag van vandaag en uh, daar gaven ze ook het antwoord. het gezellige Kijk, avondje. Ja, dat dus zo zijn wij, hè, het ja, volkje. Ja. Maar dan over die jaartelling. Ja. Uh, wij hadden hiervoor uh, de Romeinse jaartelling. Ja. En ja. Uh, die begon met de stichting van de stad Rome. Ja, zie je, het heeft wel met de Romeinen te maken. Ja, dat is even kijken, uh, ja, 500... 753 jaar voor Christus. En wanneer hebben we dat afgeschaft dan? Nou, met, met hoort uh, ook weer uh, in 325. Uh, toen uh, kreeg je het uh, Congres van Nicea. Ja. Uh, want uh, in even uit mijn hoofd in 312. Dacht ik Constantijn heeft. Uh, het was de eerste ja, Christelijke Constantijn. keizer. Constantijn. Ja, natuurlijk. Uh, en die heeft toen uh, een congres van Nicea uitgeroepen. En toen is er besloten van, ja jongens, wij, uh, wij uh, hebben niks met die uh, heidense Romeinen te maken. Wij gaan onze eigen jaartelling beginnen. Dat was het. Ja, en toen zijn ze een beetje gaan rekenen. Nou, het zou dan ongeveer, ja. Om en nabij. Om en nabij geweest zijn, ja. Ja, maar dan is de vraag dus ook meteen dat 21 december 2012, of dat wel precies 21 december 2012 is... Ja, dan is het van welke jaartelling? De Maya kalender, ja goed, de, de, de, ja, ik weet niet hoe die is, de, de, hoe de Maya kalender loopt. Er he? heeft sowieso iemand natuurlijk al een keertje zitten omcoderen. Dus ja, want die, uh, iedere uh, religie heeft zijn eigen jaartelling. Uh, de, de, de moslims hebben ze en de joden, die hebben nu het jaartal uh, 57,72. Dat is uh, het begin van de schepping dan. Ja. Zo zijn de Joden gaan tellen. Nou, de Boeddhisten, Boeddhisten hebben een eigen jaartelling. Maar in ieder geval, uh, wij hadden hiervoor de Romeinse jaartelling. En uh, ja, die is, dan, uh, wat zei ik, uh, 7, 5, 753 jaar voor Christus. De stichting van de stad Rome. Zo zijn de Romeinen beginnen met tellen. Dankjewel. Ja, geen dank alsjeblieft. Oké, okay, goeienacht ja, nog. Dag. Doeg. 0800-1121. Tom Prins, goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik rij in jouw geboortestreek, ik kom van Koogzaandijk via Wormenveer. Vormen ah. Krommenie, Assendel, Zaandelf. Het is natte sneeuw, het blijft niet liggen. Oké, okay, maar het sneeuwt wel. Het sneeuwt, ja, het is het ja. Dat is natuurlijk. Ik ga beginnetje. nu richting de water door uw vaardijk, weer terug naar Krommenie. Ah, nou doe een beetje voorzichtig hè? Want natte sneeuw ja, kan doe. ook links zijn. Nee, het is alleen maar natte sneeuw. Oké. Okay. Nou, dit is, ik ben blij met de melding. Had je verder nog iets? Of uh, was je zo vriendelijk om eventjes... Uh... Ik wil wel even vriendelijk voor Duit, want ik ben druk aan het werk. Oké, okay, doe voorzichtig, hè? Dat doe ik. dankjewel. Okay, je Dag. Dag. Kijk, ja, is natte sneeuw, hè. Dat is natuurlijk uh, veel minder erg dan dat we verwacht hadden tot nu toe. Ton? Ja? Goedenavond. Dat ben ik. Hallo. We zitten een in, maar dat geeft niet. Oké. Okay. De jaartelling. Ja. De moderne of christelijke jaartelling die de jaren telt vanaf de geboorte van Jezus Christus... werd ja. pas tijdens de zesde eeuw te Rome ingevoerd. Ja. Het jaar 1 is het eerste jaar na de geboorte van Christus... Ja. en wordt voorafgegaan door het jaar 1 voor Christus. Kijk. Een jaar 0 hebben we nooit gehad. Bestaat niet, hè? Bestaat niet, heeft ook nooit bestaan. Dus vandaar dat ook bijvoorbeeld de eeuwwisseling... bijvoorbeeld op 1 januari 2001 plaatsvindt... in plaats van het jaar 2000. Ja. Dan heb ik nog iets, ja. even kijken. Ja. Wat die ander net zei over de Romeinse jaartelling... dat was de Juliaanse kalender. Ja. Die is niet afgeschaft vanwege... de, de verschillen tussen heidenen en Romeinen, et cetera. Oh. Nee, op een gegeven moment... de Juliaanse kalender liep niet gelijk met de zon. En die hebben we mij voor recht gezet... En daar hebben we bericht gezet. En dan zal ik je nog iets leuks vertellen. Ja. Op een gegeven moment zijn wij tien dagen uit onze jaartelling kwijtgeraakt. Oh ja. Dus even kijken. Overgang van de Juliaanse kalender naar de Gregoriaanse kalender. De Gregoriaanse kalender is die wij op dit moment gebruiken. Ja. In de Nederlanden, de Staten-Generaal... Ja. En in Brabant en Zeeland... was dat 14 december 1582... En de dag erop was 25 december 1582. Kijk. Nou, zo heb ik nog een aantal dingen wat... Uh, ja, in ieder geval moet je rekening houden met 1582. Ja. In een aantal andere landen ook die... Over 20 seconden start het nieuws, hè? Dus we gaan naar veranderen, oh. Ton. Nou, dat is goed. In een aantal ja? andere landen is het uh, later geweest... omdat die uh, het niet eens waren met de paus, paus Gregorius, Ja. Waarna de Gregoriaanse uh, kalender genoemd is. Kijk. Maar dat was het zo'n beetje... Geweldig, Ton. Dank je wel. Goed samengevat. Doet je, doet je dienst, oké. Okay. Dank je wel. Hoi. Da. 0800-1121. <zoran>